Uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Nederlandse onderzoekers zijn weer onderweg naar de plek waar vlucht MH17 is neergestort. De groep experts vertrok rond 6 uur Nederlandse tijd vanuit de nieuwe basis op zo'n 80 kilometer van het rampgebied. De Nederlandse en Australische onderzoekers hervatten hun werk vandaag in Grabovo, waar ze gisteren ook zochten naar stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen van overledenen.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 Met het geld kan Israël de voorraad onderscheppingsraketten aanvullen. Die kosten 100.000 dollar per stuk. Volgens het Israëlische leger heeft het afweersysteem 90% van de raketten onderschept die door Hamas vanuit Gaza worden afgevuurd. President Obama noemt de Iron Dome een concrete manier waarop de VS Israëlische burgers helpt. Nederlanders die met vakantie gaan moeten vandaag rekening houden met extreem lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In veel landen is de schoolvakantie gisteren begonnen en dat leidt tot grote stromen vakantiegangers. Volgens de ANWB doen Nederlanders er goed aan om pas rond het middaguur of zelfs morgen te vertrekken. Het weer, vanochtend geregeld zon, vrijwel overal droog. Vanmiddag en vanavond trekken van zuid naar noord stevige buien over, soms met onweer. Het wordt 25 tot 30 graden.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 is zin in ZFM ZFM Met nu tobak Leef. En nu kun je een diep ademhalen. Adem frisse lucht en een wakker gevoel in. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We zijn, we gaan beginnen. Ja hoor. Ja? Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Zeker een heel belangrijk moment. Het is yes. weer even acht uur. Welkom bij dit het radioprogramma is 2 augustus 2014. Het is niet zomer een dag. Nee, ik weet maar vandaag, ja, vandaag is het homo-dag. Is het vandaag homo-dag? Ja, het is vandaag de, de kanaalparade, of de anale parade, om ook wel te noemen. De gay parade vanavond, uh, vandaag, vandaag gewoon in de, in de Amsterdamse grachten natuurlijk. Gaan ze op die boot, gaan ze rond... Uh, Rondvaren, Met je aandacht trekken. Elke jaar komt er weer een nieuwe boot bij. En nu is er weer een Joodse boot bij geloof ik. En een Palestijnse boot komt erbij. En al oh, werk voor iedereen. Iedereen die tegen homo's is heeft ook een boot daar. Iedereen moet erbij zijn. Ja. Vroeger was het echt iets voor excentrieke mensen tegenwoordig. Maakt niet uit wat je bent. Je moet bij de kanaalparade aansluiten. Je bent niks oh, als je er niet voor, bij bent. Of hey. wat voor boot staan wij? Ja, ja een CFM-boot. Dat lijkt ja. me wel leuk. Waarom hebben we dat niet geregeld? Ik, ik weet niet. Ik vind het allemaal zo over de top gaan. Zoals ja. jou, toen die politieke boten erbij kwamen dacht ik van... Huh? Dus nou ja, nou wij op. hadden er bijna ook gelegen vandaag met een bootje. Maar ja, uh, ja het is even niet doorgegaan. Ja, maar dat is recreatief huis dat. Hè? Dat is recreatief toch? Ja, maar ja, ja, je mag die... daar gewoon uh, in die grachten gaan liggen. Ja. En om twaalf uur komt de uh, havenmeester, die komt even uh, kijken van is het breed genoeg en alles. En niet, niet, wegrijden. Uh. Oké. Okay. Dan mag je doorvaren en dan... Uh, Moeten we achteraan sluiten of zo? Ja. Nou, een hoop te doen in Amsterdam sowieso. Want natuurlijk ja. ook krijgen ze een demonstratie. Krijgen ze voor een kiezer daar. Uh, de pro-Gaza uh, demonstratie. En de afgelopen week is dat natuurlijk een beetje fout gegaan. Uh, met allerlei leuzen en vlaggen en zoiets. En daar zijn ze ook weer boos over. Want dat hebben ze veel te groot opgeblazen in media. Dat viel allemaal wel mee. Nou goed, nu hebben ze zoveel politie opgezet... dat ze echt helemaal geen kans krijgen om een beetje te escaleren. Dus ik hoop ook dat het niet escaleert. Wat is het ook Nee, Hier het, het gedoek allemaal. En als je die beelden ook al muziek van de gazenstrook, word je er ook niet echt blij van. Nee, natuurlijk niet. Alsjeblieft zeg. Nou, heb, je, heb je die foto's gezien? Er stond bij... Uh, uh, the real nee. hell on earth. Nou, het was echt... Je zag zo boven de gazenstrook gewoon één grote rookpok. Met een yeah. gat erin waar gewoon de, de, de, de vlammen van die... Uh, ja, van die, van die raketinslagen gewoon te zien was. Het is ja, het... echt... Die Complete ruïnes zie je daar gewoon staan. Maar ja, ik, ik ga er niks zinnig over zeggen. Want heel veel mensen zijn helemaal voor die. Joden zijn helemaal tegen de Palestijnen. en Andersom. Dus. Ik, ik weet het niet. Het gaat zo lang terug dit. Ja, ik, ik volg ook niet meer precies waar ze nou precies om vechten. Dat nee, de laatste zou een wapenstilstand zijn van 72 uur. Hebben ze twee uur volgehouden. Om dan. dan ze gingen even goed die gangen weer uh, uh, aanpakken van de Palestijnen. En toen dachten de Palestijnen, ja, dat is de bedoeling niet. We hebben toch wapenstilstand? Toen hebben ze weer een soldaat opgepakt en dat ontkent nu de Palestijnen weer. Ha, hou eens even op, man. Jippie, het feest is begonnen. is 1 van 8 uur. Welkom. Het is trouwens 2 augustus. Wist je dat 2 augustus, dat voor het eerst in 1961 de Beatles optraden? Ja. wel. Ja, nou wie? Wie? De Beatles. Wie? Ja. <laughs> Beatles. Per voor hey. jouw tijd. Even voor een fragmentje. Ja, dit, is, dit, is, dit, is, dit is niet om aan te horen, weet je wat veel is? Echt leuker met dit is? nummer, echt met dit nummer. Dit nummer? nummer? Ja, ja, dit was een van de opnames uit, uit die tijd. De Cafon Club later speelt dus nog in de Star Club, natuurlijk in Duitsland in Hamburg. Maar wat nou echt toepasselijk zou kunnen zijn, is deze plaat. Back in the USSR? Ja, dat vind ik alweer grappig. Zeg eens That's all ...die had already gedacht dat de Beatles dan nou draai, zou, zou gaan draaien op CFM. Back in de USSR, maar hoe toepasselijk, die wilde tegenwoordig naar een zich gaan naar Rusland ja, dat krijgt nog wel een staartje. hoe gaan we daarmee om? maar goed, het gaat in ieder geval wel goed met natuurlijk het opruimen van de lichamen. ze hebben gisteren voor het eerst hebben ze daar gezocht en ze hebben ook uh, flink lang gezocht, vier uur lang. het is echt vier uur rijden in de hitte daar oh. en dan uiteindelijk om daar aan te komen in dat rampgebied en hebben ze vier uur gezocht en ze hebben weer twee lichamen gevonden, geloof ik. dus dat, nou ja, ik wil niet zeggen jippie, maar het is in ieder geval uh, gaat de goede kant op. Uh, het is de zaterdagmorgen, tien minuten over acht. welkom, ja. En uh, ze zitten er alle twee weer tegen mee. Voor mij. Tegen jou? Voor tegen, jou? Voor ja, voor mij. Ja. Ja? We, we, we <laughs> ja. zijn er allebei. <laughs> ja. tegen, tegen, tegen. Tegenover. Tegenover. Tegenover. Dat, Dat is, het. is hem. Ja, het zal volledig zijn. Kom op, zeg. Ja, het is een bizar verhaal. Nou, um, een bedoel. Nederlandse man die heeft zijn eigen dood in scène gezet. Hij, uh, ja, het klinkt een beetje als een uh, goede tijden, slechte tijden verhaaltje. Ja. Ja. Maar uh, het is echt gebeurd. Een, uh, een man in uh, Lelystad die, uh, die had. Uh, Ma afgelopen maandag uh, rouwkaartjes verstuurd. Uh, dat dinsdag zou er een uh, begrafenis zijn... en uh, alle mensen die kwamen opdagen... werden weggestuurd door het uh, uitvaartcentrum. Een 35-jarige man... Uh, ja, uh, overleden... Uh, ja, overleden. Ja, overleden. Ja. Ja, ja, precies. Nou ja, uh, ja. Uh, zo. ik kom niet meer aan. Ja, nou, we zijn wel nieuwsgierig goed nu afgelopen. Ja, precies. Word We ja, worden We hebben een cliffhanger. We hebben een cliffhanger. We hebben een cliffhanger. Je hoort erbij. ook ook bij GTSD. <laughs> ah, precies. Hij ja, zet hem wel goed in. Uh, wat, uh, er is een stad, uh, New Delhi. Yeah. Die kennen jullie wel echt in yeah. India. En daar uh, uh, hebben ze last van apen. Yeah. En toen hebben ze op een gegeven moment een zwartkopper langgoer ingezet. En die konden dan de andere aapjes die roodkoppige makaken, op de yeah. vlucht jagen. Maar dierenactivisten hebben weer geklaagd. En dan mogen we de langroeren niet meer misbruikt worden. En kiest de stad dus nu voor mensen in apenpakken. Er zijn dus veertig jongeren, die hebben een speciale avondtraining gevolgd... om als geloofwaardige in de straat op te kunnen. En het gaat om een zeer getalenteerde groep. Ja. En uh, ze hebben volgens de minister de gave om de kreten van de doelgroep goed te imiteren. Yes. En het, uh, ja, het afschieten is geen optie, want uh, ze, ze zijn heilig. Ja. En ze horen erbij, maar uh, ja, ze, ze hebben er gewoon genoeg, groot genoeg van. En hij heeft ook gebruik van rubberkogels in het vooruitzicht gesteld... om de plaag de baas te worden. Maar ja, de straatapen rijden mee op allerlei voertuigen. Ik zie de metro en worden voor veel schade... Verantwoordelijk uh, gehouden. Dus de gewone aapjes, hè? Ja, ja, ja. De stelen aan we... de lopende band eten en drinken. en zijn ongewenste gasten in het parlementsgebouw. en zelfs in het kantoor van de Indiase premier. Echt Planet of the Apes, dit gewoon? Ja, dat is echt. The... Mag ik u eerlijk zeggen wat ik hiervan vind? Dat, dat mag. Apenkool. Oké, okay, nou. Dus... Apenkool. Oh, wat jij wil nou. Ja, het gaat echt te gebeuren daar, hoor. Is het zaterdagmorgen? Zijn we al uit het verhaal of niet? Ja, ik ben, er, ik ben eruit. Jij is eruit. Ja. Ach, het, we gaan gewoon even terug. Het, het, is, het is niet helemaal duidelijk uh, hoe, die, uh, hoe het verhaal eigenlijk loopt. Nee? Uh, volgens een vriendin um, van de man, sch ja, die schept wat, uh, wat meer duidelijkheid in ja? het verhaal, die, die zegt dat hij uh, in Lelystad en in een andere stad een vriendin had. Ja? Maar, en hij wilde waarschijnlijk van zijn dubbele leven af. Okay. Dat is het verhaal wat, wat, wat zijn vriendin zegt. Ja. Um, oh, yeah. Andere uh, bekenden van hem die zeggen dat hij, uh, dat hij schulden had. En okay. dat hij daar probeerde onder vandaan te komen. Uh, echter uh, de man zelf. Yeah? Die heeft geen idee, zegt heeft geen idee te hebben hoe het uh, heeft kunnen gebeuren. <laughs> En die denkt dat, die, uh, um, dat de familie van hem, uh, waar hij ruzie mee had, de kaartjes heeft verstuurd. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja, ja. Uh, het is weer een lekker duidelijk uh, en raar verhaal. Het is een raar, raar verhaal om je eigen dood in scène te zetten om onder dingen vandaan te komen. Nou. Ik, ik denk sowieso, als je die schulden probeert weg te schelden, dan moet je officieel doodverklaard worden, toch? Dan moet je niet... Ik weet een, een, een rouwkaart sturen is dat denk ik niet genoeg. Hè. Nee, volgens mij niet. Nee. Nee, pas geleden is er nog iemand die was toch ook doodverklaard. En die, uiteindelijk was je ook alles kwijt. En die bestond ook gewoon. Uh, op papier bestond hij niet meer. Niet meer. Dat hey, ja, pakker. klopt ja. ja. Zoiets kan me nog herinneren Goed, de zaterdagmorgen straks nog meer berichten. En natuurlijk leuke muziek. Wat dacht je van deze baat? Het is al een tijdje geleden dat we deze op de radio hebben geslingerd. Sorry voor uh, de titel Airship. Maar ja, goed, soms. Ja, moet je ook soms weer een beetje loslaten ongeveer. De band heet Kids. Van al het geld en alle tijd Op de onverharde wegen Die je naar hier hebben geleid De ochtenden zijn wit en koud En hoe je ook je stuur vasthoudt, De wind komt door je handschoenen heen Je vingers zijn versterkt Door. Als je luistert naar de volkant. Waar gaat de plaat over? Bagasiedrager. Bagasiedrager. Schijnlijk ziet op de fiets. Er zit op de, de fiets en hij de gaat. De hij de fietst de overal langs. Spinvis. Ooit begon op een zonder kamertje. En er uh, zat wat te pielen met de apparaten. Toen kwam dit eruit. Een beetje zo geïnteresseerd, Maar eigenlijk ook wel weer een beetje diep. En we gingen toch wel weer over met de draad. eigenlijk een beetje kwijt. Je luistert oh. naar De Wolken, zegt hij. Ja, De Wolken. Hij kijkt hem hoog. We hij elkaar dat hij nergens aan, aanrijdt natuurlijk. Ah, Eigenlijk, het is echt een beetje een verstrooid professor. Hij heeft er toch alweer drie of vier albums uit, uitgebracht. En ik moet zeggen, het boeit me altijd weer. Het is wel melodramatisch, het is Het een beetje van, nou ja... Ik heb het niet zo van, ik wil dat album van je lenen of zo. Nee. Nee, nee. Ja, je moet niet ik meer... Ik ben helemaal klaar naar één nummer. Na één nummer ben je klaar. Ik red ik. twee nummers. Maar je hebt één zo'n nummer, dat is... Uh... Ja, Voordat ik het vergeet is geloof ik nou... Ja, dat, uh, zinktie geeft me laatst reek nog een fietser dood. Gelukkig heeft niemand me gezien. Dat soort teksten, weet je. Als je niet oplet, dan denk je... Wat zingt? hij oh, nou? Bekentenissen zijn het. Ja. Oh. Hij, hij kabbelt maar een beetje door. Het is zaterdagmorgen. Het is 20 uh, minuten op geloof ik. Uh, is ze? Niet zo'n aardige vent. Nou, als je alleen dat stukje tekst afgaat... dan denk je, nee. Dan moet je met je fiets eruit uitkijken. Maar hij vindt hij volgens mij zo'n leuke vent. Hij probeert gewoon wat uit. En dan komt u mee weg. Ja. Zo is het ook nog een keer. Het is uh, de zaterdagmorgen en uh, er is niets aan de hand. Nee, als we het toch over fiets hebben. Dan gaan we even lekker door Amsterdam heen fietsen. Ik hoop te doen het ook doen uh, in Amsterdam. Vandaag uh, las ik wel een stukje over uh, Wim Pij Pijbus. Heet die Pijbus van het Rijksmuseum? Het schijnt ja? echt een beetje de nieuwe burgemeester worden van Amsterdam. Oh. Die zegt van: het moet schoner in Amsterdam, want we krijgen meer uh, toeristen. Want ja, mijn museum is verbouwd. En ik moet het ook straks wel een, een beetje goed voor de dag komen met mijn stad. Ja. Dus uh, al het grof vuil moet, uh, moet weg. En, uh, hij wil echt wat aanpakken. Hij zegt, we gaan van 3,5 miljoen in, in, uh, toeristen. Dus de, de, de mensen die In één dag. In één dag. Ja, nee, nee, per jaar oh. denk ik. Naar 5 miljoen, dag. zegt hij. In, in al... één dag in, in de Zo. In in Komt dat door die nou, demonstratie? Als het maar een beetje doorloopt, dan moet het lukken, toch? Ja, nou, Misschien door die day parade. Dat zou wel weer kunnen. Dat er één keer 5 miljoen mensen langs komen. Maar dat ik. Dan gaat de boel wel gezakken langs. het regenen ook vanmiddag hoor. Dus, uh, het, uh, Sorry, dan? Het schijnt vanmiddag om drie, drie, vier uur echt te regenen. Het ja, klopt. Flink het te het regenen. Het schijnt uh, heel veel te. Dat te zal ze leren. leren, die naakte mannen. Ja! Nou, ah. Wel even lekker, want oh. de stoom komt er vanaf hoor. Nou, gewoon. volgens mij ook oh. oh man, het wordt echt. Uh, oh, afzien gewoon. Dit is het, uh, zaterdagmorgen, kijk even naar links. En. daar ja. zit hij, of hij zit eigenlijk recht voor me. Deze uh, yep. ja. nee, had ik. Uh, ja, er zijn twee jongens, uh, twee Russische jongens, die hebben een. Uh, ja die dachten ja, naar nou het zwembad toe gaan. Ja, yeah, zoveel yeah. werk. Yeah. We spannen gewoon een zeiltje in ons huis. Ik zie het ja. En uh, we laten het vol uh, lopen met water. Ja, dan hebben we lekker een indoor zwembad. Oh. Um, de foto uh, is op Facebook of uh, op ja, de Russische social media terechtgekomen. Yeah. Um, ja, en die is uh, meteen viral gegaan. Iedereen uh, had zoiets van, ja, welk idioot doet dat nou? Ze wonen trouwens in een flat. Uh, in een flat? Ah. Ja. Alleen, waar precies, dat is nog niet bekend. Nee. En wie de jongens zijn ook niet, dat proberen ze angstvallig geheim te houden. Dat kan ik voorstellen. En hoe het water erin is gekomen, dat is ook niet bekend. Nou, ja, oh, dat is vast. niet zo moeilijk. Maar wat, uh, dat is inderdaad niet zo heel ingewikkeld. Maar nee. uh, de, de truc is, hoe hebben ze het eruit gekregen? Dat is wel een puntje, yeah. Oh man, je moet je nu voorstellen dat je, dat je, dat je, dat je zoon op een geniaal idee komt dat dit gaat doen terwijl je op vakantie bent of zo. Nou, hè? precies, dat en, is, de, de, dat is de, inderdaad de, mijn grote angst. Drie hoog op een wat denk je wat voor gewicht er ook in één op die vloer komt. Ja, en volgens de, de, de, de um, Moscow Times uh, yeah? komt er per vierkante meter een halve ton druk oh. door het water uh, te staan. Zo. Dus ja, als je dat boven je woont, word je niet echt blij. Nee. Uh, ik kan me nog herinneren dat ze wel eens in een badkamer hebben gedaan. Dat ze alles hadden afgekit. En tot hield hele al redelijk lang vol. Tot een gegeven moment begonnen toch een paar kitranden begonnen los te laten. Het begon er toch bij de buren toch een beetje te lekken. Dus yes, yeah. <lacht> ja, leuke creativiteit. Gebruik het op een andere manier, zou ik zeggen. Zo is dat. Eh, Jolande? Ik heb nog wel een bericht, ja. zeker. Ja? Er is een vrouw geweest, die kwam uh, van Tunesië... ging ze weer richting Schotland... dat veel te veel gedronken... en kreeg een woedeaanval aan, in het vliegtuig. Want het, was nou, het personeel wil daar en geen sigaretten geven... je mag helemaal niet roken in het vliegtuig... en ze wil daar ook geen parachute geven. En uh, een van de passagiers die twitteren al van... kan niet geloven dat we stilstaan op Londen... omdat een gekke dronken vrouw met één been een gevecht is begonnen... Ze hebben, eerst sloeg ze het meisje naast haar in de stoel... en toen het vliegtuigpersoneel probeerde in te grijpen... viel ze het cabine, cabinepersoneel aan met haar beenprothese. Dat werd afgepakt. Ja. En toen ging ze nog ook nog met haar echte been schoppen. Waarschijnlijk zat ze, want anders wordt het een oh, beetje lastig. De yes. <laughs> yes. vliegtuig heeft dus een noodlanding gemaakt. En ze is door uh, politieagenten uit het vliegtuig gehaald. Ze is uh, gearresteerd wegens bedreigend gedrag. En ze zit nog steeds vast... De luchtvaartmaatschappij heeft echt excuses aangeboden aan de passagiers. Maar volgens mij is het wel zo dat bijvoorbeeld als je in, in uh, de UK bent... dat je gewoon sowieso niet mee mag als je dronken bent. Nee, het ook zal niet. Ik zou daar in eerste instantie eigenlijk al niet mee moeten nemen. Nee, precies. Maar dat ene been... Pas op, want dan het andere been er ook af. Dan kan je wel niks met beginnen. Haha, Echt snoeiard zijn we daar gewoon, hè? Dat zal je leren. Dat zal je leren, kring gewoon. Het is uh, de zaterdagmorgen, zoals ik al eerder zei. En uh, het is 2 augustus te doen. Straks even kijken wat er door de jaren heen allemaal gebeurd is op deze datum. Is een mooie dag. Althans, is het wel een mooie dag geweest. Maar eerst de uh, Helwins. en stak in de middel. Uh, dat kan je zo zijn, je ergens halfwege uh, zomaar uh, strand. Het is bijna half en half altijd even wat ber berichten uit de Zandvoertse krant... onder andere en wat dingen die hier gewoon al spelen. Afgelopen week zat ik me eigenlijk een beetje druk te maken over die stuifkuilen. Ik snap helemaal niks van, waarvoor zijn die stuifkuilen nou? Die ontstaan door de natuur. Ja. En dat is eigenlijk vervelend, want er komt de, het, het duin los te liggen... waardoor het kan afkalveren. En hier zijn ze, de stuifkuilen, open aan het houden met een, een ploeg... Maar dat is dan weer een mooie overgang tussen het begroeide gedeelte en niet begroeide gedeelte, heb ik begrepen. Nou ja, ik ben er niet echt veel wijs van geworden, maar goed, het ziet er wel heel uh, leuk uit. Het van die paarden voor zo'n uh, zo ploeg. Het ziet er stoer uit. Ja, goed? Ja, ja, ja, zeker weten. Goed, om weer stand te berichten. Komende ja, week. Ik, ik was even voor je aan het opzoeken wat uh, die stuifkuilen ja, precies doen. Maar ja, we ja, ja. komen uh, straks nog achter. Een, uh, ja, een, een dronken man uh, heeft uh, vrijdagavond een fietser aangereden op de Zeeweg. In Overveen. Um, het ongeval gebeurde rond tien voor half elf. En, en toen een vrouw uh, bij de rotonde aan het begin van de zeeweg... bij de militaire... Uh, is dat goed? Ja, militaire weg uh, wilde oversteken. De, motor raakte, uh, de motorrijder raakte vermoedelijk een uh, stoeprand. Waarna je onderuit gleed en uh, bij de gl glij glijpartijen Oeh. de overstekende fietser uh, raakte. Oeh, heftig. Nou, ik snap sowieso al niet. Kijk, dronken rijden vind ik al debiel. Maar dat je dan ja. ook nog op het idee komt om een evenwichtsvoertuig te gaan rijden, dat ja. kan ik me helemaal niet voorstellen. Ja, maar als je dronken bent, heb ben je kan alles. Ja. Ja, Mooie, echt een chaos-theorie een beetje. Unvincible, onverslaanbaar. Uh, alles kan fout gaan ook. Nog meer uh, berichten is de standpalfjoen uh, Capasa Playa... die de nacht van uh, 11 op uh, 12 juli gedeeltelijk afbrandde... heeft zich weer herpakt. twee weken na Dramatische Nacht is de eigenaar Mike... Uh, Deinum heet hij geloof ik. Hè? Met zijn vaste staf en personeel weer druk in de weer. En uh, ze zijn weer aan de gang of er niks er gebeurd is. Een gedeelte wat afgebrand is, een soort container. Dat is trouwens uh, ingeslagen door de bliksem, want het schijnt de pen in de grond. Die bliksemafleider is helemaal gesmolten, helemaal verbogen. En het gedeelte wat verbrand is, stoten ze nu een beetje af... En ze gaan gewoon met een kleiner hutje verder. Heel veel vaste klanten vinden het ook gezellig. Hebben. van, het hoeft allemaal niet zo groot, Het hoeft allemaal niet zo uh, luxe. Wij zijn gewend om bij jou gewoon in deze ambiance een biertje te nuttigen. Dat doen we graag. Dus, uh, ja, leuk. Ja. Zo'n positieve link gewoon. Ja, Hoppa, door. Ook, vind ik ook. Ja, je moet wel, hè. Ja. Maar het is wel zo'n rijtje, Want dat eerste eerst haven van Zandvoort, Ja. Dat had je far out en nu een Het passen. Het verspreidt zich naar links. Ja. En van nou... Ja, het is de derde al, hè, geloof ik. Ja. ja derde op rij ook echt, hè dat is echt verschrikkelijk. Ja. We hebben we een uh, pyromaan? Uh... Nee, nee nee dit was echt bliksem. Ze hebben onderzocht okay. en dat schijnt echt bliksem te zijn. Dus. Maar we gaan geen uh, uh, nummerlijke roddels de wereld in helpen. Maar, hoe, maar het blijft Komplette toch daar. Dan heb, je, dan heb je nou de notabene een bliksemafleider ja, ja. En dan heb je toch nog fik. Hè? Dat, dat verwacht je gewoon. Dat verwacht je dan niet, nee. Maar ja, uh, ik heb een ander bericht. Het NCRV-opinieprogramma Altijd Wat... heeft een reportage gemaakt over de geschiedenis van Zandvoort en dan met name over hoe het was en hoe het er nu uitziet, over waar wij als Zandvoorters blij mee zijn en niet blij mee zijn. En dit wordt komende dinsdag wordt het om tien over negen uitgezonden via Nederland 2. En het zou al eerder uitgezonden worden, maar ja door al die toestanden met die vliegtuigen en dat soort dingen is het uh, eventjes uh, op de plank gelegd. En uh, nu, we gaan het nu uh, komende dinsdag even kijken. Al leuk. Ik ga het zeker opnemen. Ik moet zeggen, langzamerhand begin ik ook steeds meer te verdiep... in de geschiedenis uh, van geschiedenisverstand. Ik woon hier niet, maar toch vind ik het leuk. Huh. Nou, ja. uh, Marcus, had jij nog een uh, berichtje? Ja, ik was nog druk bezig met dit... Uh, ik zit even op de site van... Uh, wij ja, dus water net? Ja. ja, stuifkuilen. En, uh, om even te kijken naar die stuifkuilen. Maar daar kom je ja. we straks... Ja, straks weer terug. Wat ik nog even wil melden is dat de Sandvoortse Courant uh, op zoek is naar uh, freelance redacteuren. Die uh, tijd hebben voor uh, enkele opdrachten per week uh, uitvoeren. Een journalistische achtergrond en affiniteit met Sandvoort zijn een pre. Evenals gevoel voor social media. Uh, ja. Lijkt het je leuk? Neem dan uh, contact op. Uh, en uh, ja, stuur je motivatie en uh, ervaring naar... Gilles Kok ja. uh, op gilles.zandvoortsukurant.nl Heel belangrijk. Het is ook nog even belangrijk, uh, kijk nog eventjes bij uh, chemisch afval. Heb je dat in huis? Want vandaag uh, kan het ingeleverd worden. Er is een chemocar die staat uh, zo direct tussen 9 en 10 bij Dirk van der Broek. En Tussen uh, 10 over 10 en 11 bij de FOMAR. En straks hier, voor de radio, oh. om 10 over 11 tot 12 uur staat hij hier op de torre. Chemisch afval. En uh, oh. je kan het klein chemisch afval kan je ook altijd op woensdagmiddag inleveren op de gemeentewerf. En er is een afvalkalender en die staat op www.zandvoort.nl. Dus kijk eventjes gewoon uh, of je nog een oude nagellak hebt en zo. Weet je, waar verf, ja, dat is, soort dingen. echt gewoon even, voor een luldingje ga je gaat heen. Want het is altijd wel leuk even te socializen dan, hè. Gewoon even, ja, ja gewoon, even, uh, gewoon even, gewoon even aansluiten. de, de nagel waar nog nagellak op zit. Ja. Breng, ga je die inleveren, met op een zo. Ja. En dan, hey. Heb je het al gehoord? Dan kan je zo even babbelen. Het <laughs> was vorige week vrij onduidelijk van, is het nou 23 kilometer, is het nou... Wat we willen met die windmolens? Nou, gelukkig, want ik raakte helemaal in de war. Stond er in de uh, uh, klant een heel gedeelte over van hoe het nou precies zit. Lena Lemmens, van, de, zijn nou directeur van uh, directrice mag ik zeggen, van de VVV, die uh, heeft even uitgelegd wat nou de bedoeling is. En is nog steeds ook bezig om het eerder op 23 kilometer te krijgen. En niet zoals Henk. ...Kamp uh, dat wil, die wil het op zes kilometer. Dus Kamp wil het op zes kilometer uit de kust hebben. Nou, dan zien we ze gewoon staan, dat is duidelijk. Maar uh, Lemmens uh, ja, zegt van... Uh, ...we willen het op 23 kilometer hebben. Dan is het gewoon prima. Dat is goed te doen. En, uh, dus daar kan je nog steeds uh, uh, nou ja, je stem over uitbrengen. Dat je denkt van nou, zo wil ik het. En niet anders. Dus, dus de 12 mijl zone. Dat is wat we willen. En niet de zes kilometer. Goed, straks meer stand voor zijn berichten. Eerst maar eens even een moppie. muziek, dames en heren. Uh, Tom Petty en de Heartbreakers er nog steeds aan de weg. Oude rot in het vak en ze weten toch al een keer weer voor een leuk moppie muziek bij elkaar te spelen. We hebben het over Forgotten Man, maar dat is hij in ieder geval zeker niet. Notvol om het brood. Het hm. ja, kan niet, hè? Nee. Nee. Echt dus uh, we gaan het even gewoon weer over hebben. Ik heb nog uh, wel een grappig berichtje hier. Ja? Er is uh, in Amerika, in Florida, was er een stelletje. En die vond het, ze vonden elkaar zo lief. Ja. En die hebben toen gewoon. Daar uh, ja, zit er te seks op het strand. En een oma die vond het echt verschrikkelijk. En die uh, heeft toen gewoon uh, het opgenomen. En uh, toen heeft ze die video gewoon aan de politie gegeven. Maar nou er waren ja. nog meerdere nee, mensen die nee, hadden nee, gebeld. Sorry? Er had al meerdere mensen gebeld van, uh, dat het niet kon en zo. En uh, doordat, door dat filmpje zijn ze echt in de boei geslagen en vastgezet wegens onzedelijk gedrag. Oh, oma was gewoon een beetje jaloers, hè, dat oma? Is dat is het. Ja, die denkt ook van, ik ga dat filmen. Toch is het jeugd van tegenwoordig. Vroeger kon ik het ook wel eens krijgen, maar nu niet meer. Toch <laughs> kon, kon ik het krijgen. Dus toch kon uh, ik toch uh, wel zo'n mannetje bovenop krijgen, maar nu niet meer. Ja, ja goed. Nou ja. Ja. ja, het is vervelend. Die, die jeugd van tegenwoordig. Maar, nou ja, goed. Dus uh, in dat filmpje is al uh, de hele wereld rond gegaan, of valt dat mee? Um, nou, oh, ik geloof het wel, want je kan het allemaal zien volgens mij. Dus ik plaats hem op Facebook, ik ga zelf niet de, kijken. Ik ben niet hem, nieuwsgierig. Maak maar weer een, uh, upa, een linkje, die iedereen kan dat kijken. Ja. En misschien brengt hij het er weer op een idee om uh, de strand van eens een keer te bezoeken. Ja, ja want... Uh, Ruimt dat plastic ding dan wel een beetje op, hè, alsjeblieft. Als je hem gebruikt. Als je hem gebruikt, <laughs> Als je gebruikt. Als ja. je gebruikt. Beter dus, uh, van wel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar uh, het is ook nog zo van... Uh, uh, is Zandvoort dan het leukste strand? Hè? Want, uh, nog je, kan nog je kan nog stemmen. En dan uh, kan je gewoon eens kijken. Van, uh, of uh, telt het mee of om het strand uh, leuk te vinden? Ja. Ja, dat is de vraag. Ga even stemmen op uh, www.supportervanzchoon.nl. Daar kan je stemmen ah, op ja. het schoonste strand van Zandvoort. En ze doen er echt alles aan. Ik heb het afgelopen week een beetje gelezen. lezen. Denk, ja, we zijn er goed bezig uh, om het uh, strand van Zandvoort uh, in een goed daglicht. De stellen. Nou, goed, nog even zeggen... dit was natuurlijk uh, Forgotten Man... van uh, uh, Tom Petty, de Heartbreakers. En ik zag gisteren weer wat uh, beelden... van een, een Indianenstam. Ik weet niet, was het nou in Brazilië weer of zoiets? Want de oevoud wordt daar natuurlijk gekapt. En het oevoud wordt steeds kleiner. Dus nu kwamen er weer... ja. Dat waren mensen toch wel. In zo'n heel klein, zo klein stringetje hadden ze aan. Heel spannend stringetje hadden ze aan. Een spannend stringetje. Ja, het, voor mij was het, was het wel een man, dacht ik. Maar die had echt een klein had hij voor zijn penis. Hele kleine penis. Geen penis -penis. grote peniskoker. Het was niet zo'n man van... Kijk maar nou eens even, wat grote dingen ik heb. Nee, het was echt heel bescheiden zo ingepakt. En die kwamen door, uh, door het rivier heen lopen naar, nou ja, naar de bewoonde wereld. Kregen wat bananen aangereikt... En toen zag je ze echt zo'n westeling, die, nou, je herkennen ze ook een meer kleren, die zegt even met zijn vinger zo heen en weer, ze nou, dit kan zo niet, hè? Dan moeten we echt binnenkort eens wat gaan doen hier je kleren? Je moet echt wat meer kleren. Als je in de bewoonde wereld doch je neus wil laten, zien, dan kan het zo niet op deze manier. Jasses. Jasses. Dat kan echt niet Dat nee, Wat inderdaad. een het gedrag van jou. Zeg, ga maar weg. Hoe in? Ja, zover dat toch kan. Die ja. bomen gaan er allemaal aan, natuurlijk. Nou, kunnen ze straks misschien in een, uh, reservaat onderbrengen? In een dierentuin. In een dierentuin. Ach. En dan maken ze gewoon een, ja. een extra gedeelte voor hun. Of moeten we ook wel, de, ja, hoe zij leven, moeten we wel beschermen. beschermd soort wordt het dan eigenlijk. Ja. Tussensoort, tussen de apen, tussen de mensen. Ja, Die mogen we niet uh... verwesteren. Nee, maar dat is ook zonde, want het gaat allerlei cultuur weg. En dat hadden ze nou bij de aboriginals Hadden ze ook gewoon die cultuur beter moeten koesteren. Ja. Er zijn een heleboel zijn er naar Daar stoppen Filipijnen ze nu alleen met drank in, geloof ik, bij die aboriginals. Ja. Dat zijn al hele nare berichten. Naar Australië ja. geweest. Zelfde Australiërs. Nou, die hebben bijna geen goed woorden over voor aboriginals, hoor. Die hebben ze, ah, ja. Zij waren er wel het eerst, ja? Ja, ze waren er wel het eerst, maar nou ja, goed. Ze, ook, ze krijgen ook bijna geen kansen meer. Dat is ook zo. Het is uh, 20 minuten voor 9 in de zaterdagmorgen. Ik kijk nog even... Uh, nou, Marcus, die zich helemaal zit te verdiepen in de stuifkuilen, volgens mij. Ja, ik, in het Duingebied uh, is hij uh, ge gelopen. Ik, hey. ik geef het op. Ik, uh, Je snapt hem niet? Nee. Okay. Het is, ik geloof dat het iets ermee te maken heeft dat uh, uh, doordat ze het verstuiven, dat het uh, kalkgehalte van de grond beter wordt en dat dat zuurtegraad aanpakt. Maar oh, ik heb wel begrepen gediek. dat zure regen heeft gezorgd dat er geen stuifkuilen meer zijn. Omdat iedere keer. Uh, alles enorm begint te groeien en zo. En ze wilde dus juist dat het origineel is. Oh, oké. Zoiets was het inderdaad. Ja, het is een beetje kunstmatig. Kort samengevat. Nou, zo natuurlijk. Ik snap van. Nou goed, ik weet elke week wel weer een vraag neer te droppen hier. Dat is helemaal geen punt. Ja hoor, ja. volgende keer weer iets. Dat is helemaal geen punt. Oké. Straks. Nog meer. Kijk even op mijn lesje. Oh ja, Wakey Wakey hebben een nieuwe single Love's gonna Zijn als we elkaar vinden nog even. Het enige wat we nodig hebben is een beetje liefde naar elkaar. Wederzijdse dus liefde, komt het allemaal wel goed? Nou, in Amsterdam het echt gaat het alle kanten. Je natuurlijk de gay parade. Daar, daar is echt niets anders dan liefde te vinden, natuurlijk. Maar straks ook nog de pro-Gaza-demonstratie, uh, pro, uh, geloof ik. Uh, uh, die zijn dan weer voor de Palestijnen, geloof ik. Of uh, voelen mee met de slachtoffers van de Palestijnen, of ze nou echt voor de Palestijnen zijn, weet ik niet. Ik ga mijn vingers er niet aan branden. Kijk wel een beetje uit gewoon. Maar in ieder geval, uh, ja, nou ja, het is afwachten wat er allemaal in Amsterdam gaat gebeuren, natuurlijk. Uh, uh, dus de... zaterdagmorgen. En um, ik wil nog iets zeggen. Oh, ja, natuurlijk. Wat ook belangrijk is: het is vandaag straks een omslagpunt in het weer, geloof ik. Nu is het nog redelijk weer. En straks wordt het echt. Onzettend heftig weer. Dus wees gewaarschuwd. En ook uh, als je op vakantie gaat... Is het, kan... is het weer een code? Is het weer een code? Oh. Ik zou nog even binnen blijven. Geniet nog even van het mooie weer in de tuin. En vertrek morgen is het advies van uh, uh, ANWB. Dus... Zover, oké, okay, ik word er meteen nog gekeken. Morgen is het advies? Morgen, morgen te vertrekken, vooral in Frankrijk, Italië en oh. België gaat het helemaal vaststaan. Wordt het zwarte zaterdag een beetje? Zwarte zaterdag heb ik niet gehoord, maar wel dat het echt uh, Va Vanaf een uurtje of twaalf... Een de hel los. Een uurtje wordt. of twaalf? Uh, met, okay. met regen? Ja, tenminste hier in Zandvoort. Ik ben even op internet 12 uur al? Aan, het, aan het googlen. Yeah? En uh, zeg maar om negen uur is er 10% kans op, uh, op regen. En om twaalf uur 50%, en dan gaat hij op naar 60%. Oh. Oké. Okay. Ik heb geen jas bij me. Wegwijzer. Oh. Oh, ik ben er vandoor. door. Ga naar huis. Ja, Mooi. Naar huis. Heb je nog een bericht, Mark? Ja. Ik heb uh, nog een hele hoop berichten, joh. Ja. Hartstikke leuk. Moet doe. ik er alleen even bij pakken. Ja, ja de, de zoektocht naar de, de meest uh, lucky man van uh, Amerika kan ja? uh, gestaakt worden. Het is wel duidelijk. Uh, Robert Hamilton. Ja? Uh, uit Indianapolis. Je hebt namelijk twee keer in uh, drie maanden tijd de loterij ah, nee. gewonnen. Eerst, uh, eerst won hij uh, al uh, 1 miljoen dollar. Ja. Uh, omgerekend ongeveer 750.000 uh, euro. Ja. Uh, en uh, ja, hij bleef gewoon meespelen. En, uh, <laughs> ja, in april heeft hij het gewonnen en de afgelopen maand won hij hem weer. Dus dat was Kassa. Dus ja, hij uh, kan wel uh, de meeste lucky man uh, van Amerika genoemd worden. Ongelooflijk. Oh, ik dat moet echt, echt God, even, even een dag even niet op zitten letten. Heeft hij gewoon hetzelfde lo loodje heeft nog een keer getrokken. Hey, jammer. Ja. Ja. jammer. Godzamer, zeg. nou, dan Zeggen mensen, ja, die winnen maar, maar zelf kopen ze nooit een lot. Nee, ik koop ook nooit een ik lot. Ik koop ook nooit een nee, lot. Nee, dat ja. moet je ook niet zo. Ik, ik, heb, ik, heb ik heb geluk in de liefde en geluk in de handel. Uh, niet in de, in de gokken. Nooit okay. gehad. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben lid van diverse loterijen. Ik heb ze al echt gedownsized. Ja? Maar voor de zekerheid... Ja? Maar ja, ik heb wel... De, je hebt dan uh, die, die uh, bankierenloterijen en zo. En die uh, regelen ze wat. Nou, ik heb af en toe echt wel prijzen daarvan. Dat is okay. grappig. Ja, dat is heel geluk. Uh, ja. Nee, jammer. Nee, nul. dat is geluk. Eh, nou goed, maakt ook niet uit. Nee, dus, uh. ja, ik betaal er wel voor eigenlijk. Ja, oké. Okay, je, je het niet dat zijn terug... dingen die je anders niet gekocht hebt, weet je wel. Ja, precies. Je moet denken, van, als koop ik een uh, dit of dat... En die Kijk, koop een boekje dus, hier en ja, een ding daar. Ja, de, de, nou ja. Blijf ik vandaag, want thuis pak ik geen wijntje in de kroeg... en dan koop ik een lot daarvoor en dan heb je het ook weer vergoedelijk. Ja. Zo moet je het ook een beetje zien. Uh, straks meer berichten. Uh, eerst een muziek. Het videoclipje is aardig. Ja, sorry, ik kom dan toch weer terug op de voorlaatste clip van OK Go. Met die auto. Maar ze zijn een stelletje creatief lekker bij elkaar. The Riding on the Wall. Ik heb het over OK Go... Leuke blaad okay, go, leuk dat dit oké go. Het leuke nog met de clip erbij. En dit heet uh, Riding on the Wall. Uh, I want to catch you high. Nou ja, precies. Uh, de drugs zal wel weer gebruikt worden. Want is namelijk ook Dance Valley dit weekend. En Dance Valley bestaat al twintig jaar, geloof ik. Ze hebben oh, de hoogtepunt gehad. Dat las ik gisteren ergens in een blaadje. En ze zijn nu weer aan het. Uh, ja, een beetje iets nieuws aan het bedenken. Want heel veel mensen gingen erheen als een beetje zo van. Uh, oh ja, dat is een beetje retro. Dat is een beetje vintage. ze zaten dus die mensen van. Uh, Dansvalley dacht van, we zijn toch ontzettend hip nog? Nee, het is een beetje retro, het is een beetje oud. Dus uh, daar gaan ze nu iets aan doen. Maar goed, het is dit weekend dus Dansvalley bij Sparenbouw. Ik zag de borden al vanochtend al staan. En, uh, Als de wind goed staat, kun je het hier horen. Ja, klopt. Dat heb ik zelfs in Alkmaar. Heb ik mij nee, nu overdrijven denk ik. Alkmaar, Nee, nee, nee. nee. Nu sla ik heel, Dat is wel heel, ja, dit wel ja, heel hard. Hè? Ja, ja dit, dat kan niet. Nu ben ik een keer de war met een ander festival. Het bos waarschijnlijk in de buurt is geweest. En uh, verder is het natuurlijk een hoop te doen over uh, de, ja, de legaliseren van wiet. Elke burgemeester in Nederland is er wel over uit. Ga dat nou gewoon zelf verbouwen. er belasting op. Uh, controleer dat goed. Dus zorg dat die PCB's, of wat er ook in zit, dat dat niet te hoog wordt. PBC's. P... P PCB's, wat ook weer? Ja, nou weet je het ook niet meer. Nou ben ik het ook kwijt. <laughs> maar ja, goed, God, wat wij zijn PCB's. Ja, PCB's. Ja. Dat dat niet te hoog is dat het een goed spul is. Hou er zicht op. Hef er belasting op. Man, win-win-situatie voor iedereen gewoon. Ja, al dat geld natuurlijk. Maar opstelten zeggen dat, nee hoor, nee dat moet aangepakt worden. Dat is illegaal, dat mag niet is slecht voor de gezondheid. Ja, wat denk je van drank? Sigaretten is ook slecht voor de gezondheid. Wordt ook toegelaten. Dus, uh, nou ja, we wachten er maar even af. Uh, wie, het, uh, wie het langst vol houdt. Uh, en verder over de drank natuurlijk. Dus ik hoop dat doen. heel veel mensen gaan zelfs op vakantie in België... om daar gewoon wel, als je jongen bent dan 17, om daar toch een uh, piltje te kunnen... Een pintje te pakken. Pintje een pintje te pakken. Lekker hoor. Ja. Nou ja, over België gesproken. Er, er is een, een man geweest in België, Roger Marigny. Die heeft een nieuwe lief. Want na de dood van zijn vrouw had hij een bord in de tuin gezet. Ja. En dan had hij uh, uh, eigenlijk contactadvertentie opgezet. Dat hij klaar was voor een nieuwe relatie. En hij heeft dus nu een relatie gevonden. In de persoon van de vijf jaar jongere Jolande. Exact hetzelfde gegeven als mijn naam. Ja. Yeah. En hij had dus gewoon uh, gezegd: vanwege overlijden. Ik zoek daarom om mee samen te leven. 70 tot 80 jaar met of zonder auto. Okay. Hij is zelf 91. Ja. Maar hij heeft dus eigenlijk nu een vrouw van 86. En uh, ja, zij kreeg een telefoontje. Ze woonde maar zeven kilometer verderop. En het telefoongesprek maakte zo'n indruk op hem... dat hij meteen een afspraak met haar maakte. En uh, hij sprong gelijk in zijn auto... en hij was tien minuten later bij haar. Ze wachtte op mij aan haar tuinhek, zegt hij zo. Ze is niet meer een van de jongsten, maar je kan niet alles hebben. Voor het overige is ze echt fantastisch. En ze wonen gewoon samen. Oh, well, it is wonderful. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is, dat is, dat is, dat ben je zo oud, krijg je toch nog een jongere vriendin. Ja? dat nou ja. ja, is eindelijk gescoord. Ja, een oudere lukt haast niet meer. Die is nee. uitgekeurd. Hij, ja. hij, hij had nog wel lager ingezet. Zie ik, van 70 tot 80 jaar oud. Ja, wat hij Met, denkt, ou sans voiture. Of met of auto. En er staat ook echt, uh, vanwege een uh, sterfgeval... koos yeah. co deze cherche dan yeah. pour vie commune... Okay. ...voor uh, samen te leven voor een commune. Ja, dat is gewoon weer leuk. Leuk toch? Ik zie je links op die andere monitor zie ik een zeemermin zwemmen. Ja, klopt. Uh, want uh, ja, ben je als uh, op een stedentripje naar de Spaanse stad Tarragona? Ja. Dan ja. Uh, ja, is de kans dat je een zeemermin uh, tegen het lijf loopt, ja? vrij groot. Um, er zit daar namelijk de Serena's Mediterranean Academy. Ja, de okay. Oftewel de. de, de de, de zeemerminnen school. Uh, school ja. uh, voor zeemerminnen en zeemermannen. Ja, en uh, toevallig ken ik ook iemand die, die, die zeg maar ook zwemt met zo'n zo staart. Ja. Het is eigenlijk een, een soort van. Yes. Staart waar zwemvliezen aan zitten. En ja. waar je als een zeemermin mee zwemt. Hé, hey, maar wacht even. Zeemerminnen hebben geen bovenstukjes aan hoor. Kom op, zeg. Nee, ja, dat vond ik ook een beetje tegenvallen. Nee, jammer niet. En zeemirmannen, laten we even. Daar, daar ga je toch niet meer mee doen hoor. Als man zijn. Nee. Oh, sorry. Nee, het het zijn ook allemaal een beetje van die mannen dat je denkt van, ja, nou ja die hadden ook, de, ook maar in Amsterdam kunnen staan. Ja, ja een gamer min in plaats van een gamer man. Een Krijg een gamer min om de een gamer een boot. het <lacht> <lacht> Wel leuk. Ja. ja een oh, grappig nou. idee. Ja, ik vind het allemaal wel. Uh, het heeft wel de hoge carnaval gehaald toch? Ja. Ja volgens mij. Is er ook niet? Uh, oh nee. Dat is, dat is van, uh, van die mensen die vinden het uh, opwindend om in een uh, hond of een hondenpak, ja, een furry, de furbies. Weet hey, je of dit ook Furries. zo? Uh, Furries, dit ja, die vinden het gewoon helemaal leuk om samen. want dan, dan, dan is het zo lekker om te aaien, de ander en zo. Ja, precies. Ik, ik hoop niet dat dit ook zo uit de hand loopt. <laughs> dat doe, doe ik ook regelmatig. Maar goed, dit is ja, wel makkelijk. Ja. Ja. Dit Ze is zien wel, makkel wel heel pak. Dit is wel makkelijker schoon te maken, denk ik zelf. Ja, die pakken die moeten volgens mij echt naar de stromerij. <laughs> is hij ja. alweer vies. Je gaat gewoon een keer zwemmen en dan is hij schoon. <laughs> ja, dat is ja, wel, ja, wel een stuk handig. Goed, laatste plaatje voor de wow! Ja, Ja, gaan we eens even flink uit je dak gooien. Oh, yeah! Yes! yes. yes een fijne muziek hier op Toepakleef. Krach uit Nederland. Ken je ze nog? Do the wave now. Ik denk toepasselijk met zee nemen minder namelijk. Oh, well, you. You so you got to let me know. Is it all for show?